Goedemorgen, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het COA, de organisatie die over de opvang van asielzoekers gaat... verwacht de komende dagen alle asielzoekers een bed te kunnen geven. De acute nood van afgelopen week lijkt daarmee voorbij. Een aantal gemeenten hebben gehoor gegeven aan de oproep... van demissionair staatssecretaris Van de Burg voor extra plekken. Maar dat zouden er meer moeten zijn, vindt het COA. We zitten nu ongeveer in 40% van de gemeente, heel globaal gesproken, met een opvanglocatie en in 60% niet. Uh, en dat is te weinig uh, om uh, alle asielzoekers die naar Nederland komen goed op te vangen. Dus als alle gemeenten meedoen komen we ook veel makkelijker uh, aan opvangplekken. Op dit moment zitten er zo'n 26.000 mensen in de noodopvang. Bij een brand in een golfballenfabriek in Taiwan zijn zeker vijf doden en meer dan honderd gewonden gevallen. Vijf mensen worden vermist. Bij de brand kwam mogelijk gas vrij, waardoor explosies ontstonden. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Bij een woning in Amsterdam is gisteravond geprobeerd een regenboogvlag in brand te steken. Daarbij is mogelijk een explosieve stof gebruikt, zegt een politiewoordvoerder. Na de daders wordt nog gezocht. En Max Verstappen heeft door het winnen van de Grand Prix in Japan zijn team alvast wereldkampioen gemaakt. Was hij erg opgelucht over, was te horen op de boordradio. Let's go, guys! <laughs> Another win. Yeah, unbelievable, guys. You uh, you deserve that. What an unbelievable season we are having. Max zelf heeft nog een paar puntjes nodig om zichzelf tot winnaar van dit jaar te mogen noemen. Waarschijnlijk heeft hij die al bij de volgende race. Dat is over twee weken in Qatar. Dan nog het weer. Het blijft droog vandaag. We krijgen wat sluierwolken. Maar de zon schijnt er vaak goed doorheen. En het wordt 19 tot 21 graden. CFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Sunbeams morning. Good morning. it, my darling, Een heel goede morgen. Dit is CFM Jazz. En na de regen van de afgelopen dagen is het mooi weer. En is het ook weer tijd voor CFM Jazz om heerlijk de dag mee te beginnen. Ik heb een. Uh, Mooie verzameling meegenomen van oude, maar ook nieuwe jazz, uh, bekende artiesten, minder bekende artiesten. En de spits wordt afgebeten door John Engels. Hij was in 2021, 85 jaar, toen ze dit album opnamen, When Will the Blues Leave. Hij speelt hierop samen met Joris T.P. en Benjamin Herman. Hij heeft al 60 jaar muziek gemaakt en hij gaat nog maar niet stoppen. Straks komt er nog een nummer van een ander album met John Engels, maar eerst The Peacocks... AHHHHH! <sighs> Samen met Joris T.P. en Benjamin Herman. Ik ga verder met Ira Sullivan. Ira Sullivan is een um, trompe trompetspeler, maar hij speelt ook baritonsax, sax, horn, alt sax. En hij komt oorspronkelijk uit Chicago. Hij is uh, daar weggegaan en is naar Florida gegaan en heeft uh, eigenlijk een uh, grote muzikale carrière gemaakt. Ik heb een album uitgekozen dat heet The Blue Stroll, ...het komt uit 1959. Hij speelt hierop samen met Johnny Griffin op saxofoon... Jodie Christian op piano... op Sproulselbass en Wilbur Campbell op drums. Het nummer heet... 63rd Street Team. Ara Sullivan. <kling> Dat was Ira Sullivan. Ik heb ondertussen klaargezet Walter Norris en Eleanor Page. Ik weet niet zeker of ik hun achternaam goed uitspreek. Hij is namelijk Hongaar. Hij is een, um, een contrabasspeler. Hij heeft een uh, klassieke opleiding gedaan in, um, in Budapest. Maar is daarna voor de jazz gekozen. En is, in, um, is op een gegeven moment verhuisd naar, uh, naar uh, Berlijn. En is daar met uh, hele grote jazzartiesten gaan samenspelen. Waaronder uh, bijvoorbeeld Charles Mingus, en, maar ook Dexter Gordon um, en Walter Norris dus. En dit concert, want het is een live concert, is opgenomen in Nuremberg in 1978, waarop hij Spam speelt met, zoals gezegd, Walter Norris. Walter Norris is een pianist, een Amerikaanse pianist, hij is in, uh, al in 1944 begonnen. Hij ging daarna het leger in en toen hij terugkwam kon hij zijn jazzcarrière vervolgen geven. Hij heeft onder andere met grote namen samengespeeld zoals Stan Getz, Dexter Gordon, Johnny Griffin en nog vele anderen. En uh, na een aantal jaren van freelancing en uh, ook lesgeven is hij bij Ted Jones en zijn Mel Lewis Jazz Orchestra gaan spelen. Waarmee ze door Amerika en drie keer in Europa hebben getoerd. We gaan luisteren naar het nummer Romance. Het duurt veel te lang om helemaal te draaien, daarom heb ik het alvast aangezet: Walter Norris en Aladdin Peach. Zoals gezegd, dit nummer duurt helaas te lang om helemaal te laten horen. Ik ga verder met uh, de tenorsaxofonist Warren Marsh. Hij heeft gestudeerd bij Lee Tristano. Hij uh, had het begin van zijn carrière was hij vrij onbekend... maar later brak hij door als een van de meest getalenteerde tenorsaxofonisten van zijn tijd... In 1956 uh, bracht hij een album uit onder, uh, onder zijn leiding... dat eigenlijk zijn doorbraak betekende. Het album heet Jazz of Two Cities. En ik ga daarvan een nummer draaien dat heet Quintessence... Dat was Warren Marsh, de Amerikaanse tenorsaxofonist. Ik ga verder met J. McShawn. J. McShawn kennen we eigenlijk alleen uit de biografie van Charlie Parker. Charlie Parker kwam naar New York in 1952 en trad toen toe uh, tot, het, uh, tot de big band van J. McShawn. Charlie Parker ging verder en uh, veranderde de muziek compleet, veranderde de wereld van de jazzmuziek. Maar in 1978 nam Jay McShen een uh, sessie op uh, die eigenlijk laat zien hoe goed zijn muziek zijn orkesten waren. Hij speelt daarop samen met de opkomende John Scofield, Joe Newman op trompet, Paul Kinichet op uh, tenorsax, Buddy Tate op uh, tenorsax en Jackie Williams op drums. It ain't nobody nobody's business if I do. Jay McShen. Het album heet The Last of the Blue Devils uit 1977. Cabaret All day Monday And the next day Ain't a darn thing shaking Well, it ain't nobody's past night Oh, yeah, here we do Cause I'm three Yes, I'm three times seven Baby, with your black dress. Oh. Jay McShane met It Ain't Nobody's Business If I Do. Ik ga verder met Oliver Nelson met Lem Winchester. Oliver Wilson is een alt uh, saxofonist. Lem Winchester was een getalenteerde vibrafonist. Hij uh, um, was eigenlijk uit de school van uh, Mail Jackson. Hij was een, uh, zijn dagelijks leven een uh, politieman. Hij trok zich op een gegeven moment terug om zich fulltime op de muziek te gaan uh, richten. Maar helaas met een, uh, het laten zien van een, uh, een soort van uh, ja, pistolentruc... Uh, ging er per ongeluk uh, dat pistool af en uh, overleed hij. Ze spelen samen met... Uh, de volgende artiesten op bas George Duvivier, op drums Roy Haynes, op piano Richard Winans en natuurlijk op vibrafoon Lem Winchester. Het nummer heet 'Innocental mood en het komt van het album Nocturne uit 1960. Nelson samen met Lem Winchester. Ik ga verder met uh, ja, John Engels. Ik heb het al uh, uh, aangekondigd. Ik had nog een nummer waar hij centraal staat. Hij is namelijk dit jaar 88 geworden. Hij speelt inmiddels al uh, zo'n beetje 70 jaar in muziek. Hij heeft meer dan 250 uh, albums waarop hij heeft meegespeeld. En hij heeft met grootheden op het podium gestaan, zoals Dizzy Gillespie, Winter Marsalis en Chad Baker. En daarom is er een uh, speciaal album uitgekomen om hem in de spotlight te zetten. Het album heet One for Johnny en hij speelt hierop samen met um, Benjamin Hermans op sax, Gideon Taselaar op tenorsax, Ian Cleaver op trompet, Cas Hisco op bas en Timothy Benchet op piano. En natuurlijk John Engels op drums. Het nummer heet Dennis Place. samen met uh, onder andere Benjamin Herman. Ik ga verder met twee jazzgitaristen Howard Alden en George Van Epps. Ze hebben een album opgenomen in 1991, dat heet Handcrafted Swing. En daarop spelen ze samen met Dave Stone op bas en Jake Hanna op drums. Het nummer heet It's Wonderful. Met George van Apps. Ik ben nooit toegekomen aan het laatste nummer van het eerste uur van CFM Jazz. We gaan natuurlijk gewoon zo direct door naar het nieuws van 11 uur met nog veel meer mooie muziek. We gaan deze ontdekkingsreis gewoon doorzetten. Het laatste nummer van het eerste uur is voor Kenny Wheeler. Het album heet Angel Song uit 1997. Het nummer heet Onmo. En hij speelt hierop samen met Dave Holland op double bass, op gitaar Bill Fressel... op saxofoon Lee Konitz en op trompet Kenny Wheeler zelf. Omno, Kenny Wheeler.